De NS rijdt ook vandaag vanwege het weer met een aangepaste dienstregeling. Vooral in de Randstad zullen minder intercity's te rijden. Thalys International adviseert reizigers vandaag niet met de Thalys te reizen, maar de reis uit te stellen. De hoge snelheidstrein, die rijdt tussen Nederland, België en Frankrijk, zal vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden veel vertraging oplopen, denkt Thalys. Op Schiphol kunnen opnieuw vluchten uitvallen vanwege het slechte weer. Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekken vanochtend ruim 270 militairen naar Turkije. Ze gaan daar met twee Patriot-eenheden het gebied rondom de stad Adana beschermen... tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië. Het materieel is al sinds begin januari vanuit de Eemshaven per schip onderweg naar Turkije. Het raketverdedigingssysteem en de bijbehorende legervoertuigen komen waarschijnlijk morgen aan. Nederland beschikt naast Duitsland en de Verenigde Staten als enige NAVO-partner over het moderne Patriot-systeem, waarmee verdediging tegen scudraketten mogelijk is. Elk van de drie landen gaat met twee Patriot-eenheden een deel van het bedreigde gebied in Turkije beschermen. Het dodental van de gijzeling door moslimterroristen op een gasveld in Algerije is opgelopen tot 81. Algerijnse troepen hebben in het complex nog eens 25 lijken gevonden. sommige zo verminkt dat ze niet meteen kunnen worden geïdentificeerd. Het is niet duidelijk of het terroristen of gijzelaars zijn. Zaterdag bestormden Algerijnse troepen het complex om een eind te maken aan de al vier dagen durende gijzeling van Algerijnse en buitenlandse werknemers. Het weer in het noorden sneeuw, daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit nog wat sneeuw En liggen de maxima rond het vriespunt vanmiddag. De oostenwind blijft in het noorden stevig doorwaaien. Elders zwakt de wind wat af. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Welkom op de nacht van het Goede Leven. Nee, welkom op de nacht van het Goede Leven met Adelien. Ik vond het eerlijk gezegd heel gezellig. Oh, lieve, Dat was Leon van Mondo Leone. Goed, hoorspel op herhaling. Uh, door met deel 3 van de vierdelige serie Mijn Bedrijf. Geschreven en geregisseerd door Bert Kommerij. Met dank aan de RVU, ja, hij bestaat niet meer. Dus nu ook dank aan de NTR. Goed, het gaat over de ontstuimige ontwikkelingen binnen een klein bedrijf. Goed, in deel 1 konden we horen dat direct na de komst van Elsa gorter Hagenaar, de nieuwe directrice van Mijn Bedrijf, er een hardnekkig geruchtenkop opsteekt. Zij gaat een bijzondere commissie in het leven roepen die de nieuwe koers gaat bepalen. Ja, wat dan? Een reorganisatie? Vallen er ontslagen? U gaat zo dadelijk luisteren naar de derde aflevering van de vierdelige hoorspelserie Mijn Bedrijf over de onstuimige ontwikkelingen binnen een klein bedrijf... gezien door de ogen van de conciërge. De wereld is aan het veranderen. En mijn bedrijf moet mee. Maar hoe? In dit hoorspel spelen de woorden de hoofdrol. Ze onthullen en verhullen, manipuleren en sturen... spreken de waarheid en liegen. Maar hoe machtig zijn woorden? En hoe moeten we ze begrijpen? Luistert u naar Mijn Bedrijf. Mijn naam is Ivo Eigenraam. En dit is mijn bedrijf. Volgend jaar werk ik hier tien jaar. Ik zit naast de receptie in de kleine kamer achter de postkamer, naast de balie, bij de achterdeur. Ik heb overigens liever niet dat men de achterdeur gebruikt als het niet nodig is. Het tocht enorm, dus als het niet per se hoeft, loop dan gewoon zoals het hoort. Ik heb een eigen computer. In het begin zat ik in de gang, maar dat hield ik niet lang uit... In de gang werd te veel gepraat. Soms ook luid. Ik kon daar niet tegen. Ik moet een deur hebben die ik achter mij dicht kan doen. Als ik geen deur achter me dicht kan doen, word ik onrustig. En als ik onrustig word, maak ik vergissingen. Zo klopten mijn bestellijsten niet meer. Raakte ik de sleutels van zowel de voor- als de achterdeur kwijt. Liet ik volle en lege kopjes vallen... ...en vergist ik me voortdurend met de thermoskannen. Koffie in de blauwe, thee in de witte. De ene vergissing is de andere niet. Maar sommige vergissingen hebben grotere gevolgen... ...dan men in eerste instantie denkt. Oh, goedemiddag. Nou ja, broer, wat doe jij hier? Yeah. <laughs> yeah, it's me. Ga ik katslaan geleden? Hé, ik was in de buurt. <laughs> ja, dat zie ik. <laughs> je bij je niet. Draai je eens om. Ja, en? Ja, waanzinnig. <laughs> Hoe vind je dit? Staat het? Ja, je ziet er geweldig uit. Je ziet het allemaal uh, anders. Het is rustig hier. Nou, iedereen is aan het vergaderen. Oh, nog steeds. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe gaat het? Nou ja, dat zou ik zeggen. Ik uh, geloof wel goed, ja. <laughs> <laughs> Heb je het met een dieet gedaan of, of zonder? Helemaal zonder knap hoor. Ja, en heel veel water drinken, <laughs> Jee, hoe is het bij, uh, uh, hoe heet het ook weer? Oh, dan ben ik weg. Oh? Ja, ja, nee, joh, dat was toch niks voor mij. Hm. Heb je net gezwommen of zo? Je haar is helemaal nat? Nee, nee het is van de regen. Oh, Ivo, hoor je dat? Het regent. Nou, staat je ook leuk. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. <laughs> God, wat ontzettend leuk. Ik heb het altijd zo vreselijk gevonden dat ze je weg hebben gestuurd, weet je dat? Oh, maar ik ben zelf weggegaan. Oh? Ja, joh, joh. Ik, ik, ik was toch gewoon klaar hier. Oh ja? Ja, ik heb het wel gehad, weet je wel. En uh, geen kinderen. Dus... Oh ja, nee, natuurlijk. <laughs> nee. Ja. Maar hoe kom jij er dan bij dat ik... Uh... Ah, dat had ik gehoord. Oh, ja? Of van wie? Ja, van Pia zeker. Ja, werkt hij hier nog steeds trouwens? Ja, die draagt de laatste tijd hele mooie kleren. Oh, is het al zover? Hm. Nee, maar je bleef zo lang weg dat we niet eens meer wisten of je nou ziek was of weg... Nee, joh, ben je gek? Ik, ik, ik, ik, ik laat me toch niet ontslaan? Ik bedoel, hey, look at me, hè? Ja, ik vond het ook niks voor jou, hoor. Om, uh... Nee, het, het werd gewoon een sleur. Nou ja, als, als ik ergens niet tegen kan, dan is het wel sleur, weet je. Ja. Hij je hier toch zeker, hoe lang? Nou, anderhalf jaar? Nou, dat is toch ook niet niks? Ja, nee, natuurlijk. Ivo werkt hier volgend jaar al tien jaar, toch, Ivo? Boepie wilde weer verder, Ja, Me verder ontwikkelen, een beetje verder kijken. En hoe was dat nou bij zo'n uh, commercieel bedrijf? Vreselijk, Vers, echt vreselijk. Wat denk je? Nou, het ging alleen over geld. Ja. Ja, dat is ja. En wat doe je nu? Uh, schilderen. Oh, maar dat deed je toch al? Ja, het gaat heel goed. En, uh, ik heb een uh, galerie gevonden. Toen maar? Misbare zaken. Waar? Nee, zo heet die galerie. Oh! <laughs> ja. Ik dacht al. Ja. Ken je die? Wie? Galerie misbare zaken. Nee, nooit gehoord. Ze zijn ook in tijdschrift hoor. Oh? maak kan je dan leven dan? Ik heb er laatst twee achter elkaar verkocht. Zo? <lacht> nou, je ziet er ook heel erg goed uit. Ja, toch? Hé, hey, we hebben een nieuwe directrice. Ja, ja, heb ik iets over gehoord. Elsa, uh, Elsa Gort van Schot tot Heen en Weer. <lacht> nee, Hagenaar. <lacht> Gort van Schot Hagenaar. <lacht> oh, boei, dat leuk dat je langskomt. Ja, <lacht> Oh, op. <lacht> <laughs> uh, yeah. Weet je, Boeby, daar hangt zo'n rare sfeer de laatste tijd. We gaan reorganiseren. Is niet waar? Ja, nou, wel waar. Maar ik had al iets gehoord. Alleen niemand weet nog wat er gaat gebeuren. Wacht even. Goedemiddag, mijn bedrijf. Heeft u een momentje? Ga eens even naar de kantine en drink van koffie of zo. Uh, is goed, oké. Okay. Ik, uh, ik zie je zo. Ik ja. Alles weten? Ja, ik ook, hè? Oh, en Bobby, je mag hier ja. niet meer roken hier ook niet in de kantine? Nee, al een jaar niet meer. Het gaat allemaal achteruit hè? en niemand weet hoe het afgelopen is. Dus toch, Ivan? Wat hey, uh, jij met mij mee? Je zit wel een beetje moe uit. Moet ik zeggen, en, uh, wat is dat voor ding? Het Is toch geen waar, hoor? <lacht> ja, ja, het is hier nog helemaal niks veranderd. <lacht> hey. Koffie, thee. Uh, ik heb koffie, zonder suiker. Hé, hey, ik kan niet zo lang hoor. Nee, ik ook niet. Ik, ik moet zo weer. Uh... Zijn die stoelen nieuw? Nee, die staan er al jaren. Raar om hier te zijn. En wat is dit? Dit is de recorder van Ivo. Hm. Neem je op? <laughs> Ivo speelt sinds kort directeur als zij er niet is. En volgens mij ook als ze er wel is. Dan kun je niet. Wie? Gorter Schot Hagenaar. Tuurlijk. Wat leuk? Ja. Hij neemt alles op. Is het voor iets of zo? Elsa heeft met iedereen een gesprek gevoerd. En die staan op tape. En Ivo moet al die gesprekken uitschrijven. Dat is voor het archief zeker. <lacht> ja. En nou, nu is hij klaar mee. En nu gaat hij zelf opnames maken. Nou. Interessant allemaal. Er gebeurt hier van alles. Ik het al. Niets is meer veilig. Met z'n allen in het archief. Het archief gaan ze ook reorganiseren. En je bent u niet doorheen gaan praten, hè, Ivo? Dank je wel. Nog steeds de tong kwijt. Uh, maar hij weet alles, hoor. Pas op. Ivo weet alles, maar hij zegt niets. Heel slim. Dank je, Ivo. Hé, hey, maar... Uh, hoe gaat het hier nou? Ik bedoel, echt. Nou, iedereen wacht op uitslag. Komt er een fusie? Nou... Ja. Nee, ze zeggen dat Hagenaar een speciale commissie gaat samenstellen en dat is dan het begin van de reorganisatie. Ja. Maar niemand weet nog steeds wie ze erin wil hebben. En wat er besloten gaat worden en dan gaan dingen veranderen, Boebe. Alles wordt anders. Misschien vallen er ontslagen, misschien worden we verkocht, misschien lossen we gewoon op. Als je een schilderij maakt, heb je ook altijd met heel veel onzekerheden te maken. Het kan een hele rare vormen aannemen. Sommigen praten niet meer met elkaar. Iedereen maakt zijn eigen verhaal wat hem het beste uitkomt. We staan op dat punt verdwijnen als deze perspectieven blijven zoals ze zijn. Oh, kutperspectieven. Ja, is vreselijk toch? Weet je, toen ik hier nog zat, hè, mm -hmm. toen dacht ik de hele tijd... God, wat wil ik anders? Of wat wil ik überhaupt? Ik heb nog een loopbaanbegeleiding gehad vanuit mijn bedrijf. Oh ja? Ja, echt waar. Maar ik vind het ook wel heel goed, hoor, van mezelf. Dat, dat ik bij mijn bedrijf ben weggegaan. Want ik had er niet aan moeten denken dat ik hier nu nog gezeten had. Nee, hè? Oh nee. Nee, dat is helemaal niet goed voor Boebi. Ik zou dan echt helemaal doodongelukkig zijn geweest, denk ik. Weet je... Op een gegeven moment, ik voelde dat ook, hè? Ik ervaarde dat ook als, alsof ik in, in, in een pot met strook zat de hele dag, weet je wel? Alles, alles bleef maar kleven en... Alles bleef bij. Maar... Oh ja, ja, ja. Niks kon snel. Iedereen zat altijd maar van. Of, of, of, of, of, of je was net uit je pot met stroop. En dan begon iemand wel weer aan je been te trekken. Van nee, jij moet terug in die pot met stroop. Nou, dat dus. Dat, dat gevoel had ik heel sterk. En dat is gewoon niet prettig. Nee. Dat is gewoon niet goed. Nee. Top? Maar. Jij kon dus alles van die loopbaanbegeleiding. Ja, maar dat is een kut natuurlijk. Ja. Wat moet je daar nou mee? Maar je kan toch ook alles? Ja, maar nou, leuk is dat. En toen? Nou, toen dacht ik... Ze hebben me al zo vaak gevraagd bij Medallion. Dat commerciële bedrijf? Ja. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik waag het erop, ik ga. En toen? Ja, en toen. En toen, en toen, en toen. En toen, ja... De ene ramp naar de andere. Oh, ja? Ja, de eerste weken waren wel leuk. Lekker dynamisch, nieuw, maar... Op een gegeven moment word je afgebekt. Niet waar. Ja, wel waar. En dan nog eens, en dan nog eens. En waar je zelf bij staat. En... Nee. Maar doe je nou ook nog iets behalve schilderen? Nee. Nee, eigenlijk helemaal niks. Ja, slapen. En ik ben al mijn vrienden aan het opmaken voor mijn werkbriefjes. Ah oh ja, je moet ook solliciteren. Ja, iedere week één keer. Moeilijk hoor. Is het ook. Ga je weer, Ivo? Hij ja, is het zat. Zullen wij nog heel even blijven? Weet je, Bis, mijn bedrijf was al lang niet meer om trots op te zijn. Terwijl, ik wilde het wel heel graag. Ik, ik wil bij mijn bedrijf waar ik echt trots op kan zijn, maar... Gewoon... Het was niet waar. Ik had alle cassettebandjes ontvangen, maar nog niet alles stond op schrift. Ik ontving ze in een grote bruine envelop met daarop zeer vertrouwelijk. Eerst drie, toen vijf, toen acht, enzovoort. Ik deed het voor Louise Haak, omdat Antoinette Spoel het altijd zo druk heeft. Voor het archief. Vanwege mijn betrouwbare zwijgzaamheid. Maar ik was nog niet klaar. Het vorderde. Op een dinsdagochtend had ik bij de drogist tien lege cassettes gekocht. Als ik andermans banden af moest luisteren, waarom zou ik dan zelf ook geen opnames maken? Ik droeg één van mijn recorders bij me, waar ik maar ging. Tijdens de lunch, in het magazijn of tijdens de rondgang voor de vuile kopjes en de prullenbakken. Ik ving mijn bedrijf zoals ik het aantrof. Eerst verstopte ik de recorder onder mijn trui... zodat niemand het kon zien. Maar dat hebben mensen vrij snel door. Op deze manier ontstond een indrukwekkende collectie... met opnames die nergens voor bedoeld waren... waar niemand iets aan had. En toch, het opnemen van de geluiden... vervulde mij met zin en nut. Vanuit de hoop dat het allemaal ergens goed voor was. Dat niets voor niets was... Dat het zou helpen. Ik hoefde niets uit te schrijven. Ik liep door de gang. De vergadering was nog niet afgelopen. Bij de toiletten tegenover de postvakjes bleef ik staan en las ik de namen: Ernst van Tongeren, Margreet Grotenbroek, Pia Piek, Greetje Varenblad, Hans Saagsma. Vera Tons, Hubert van der Hoevenlaken, Frederik Pen. Ik was op de hoogte van alle verhalen. Ik had ze horen praten over zichzelf, het verleden, de toekomst... zorgen en uitgesproken meningen, visies en dromen. De een deed zijn uiterste best om in de commissie te komen... de ander maakte het niet uit. Of toch... Ik ging het toilet in en deed de deur achter me dicht. Het was er stil. Alles en iedereen leek ver weg. Mijn recorder stond aan. Ik zat er tien minuten tot ik een deur hoorde. Pia? Ja? Wil je even komen? Moet het nu? Kom je even? Ik kom eruit. Pia? Margreet Grotenbroek, afdelingshoofd, stond twee meter van mij vandaan. Maar zij wist het niet. Ze kon het niet weten. Ik bleef zitten waar ik zat. De vergadering was afgelopen. Kan je even zeggen wat met jou aan de hand is? Dat hier? Waarom stel jij zo tijdens de vergadering de hele tijd? Ik doe het liever ergens anders. Nou? Ja, dan kun je wel zo staan te kijken. Oké. Okay. Nou... Ik ben het er niet mee Oh, en waar ben jij het niet mee eens? Waarom dan? Waarom hoor ik alles altijd pas nadat het besloten is? Is dat het? Ja, onder andere ongelofelijk. Wat? Omdat jij niet over de besluiten gaat. Nee, nee! Uh... Maar iemand moet het wel uitvoeren. Dat klopt. Iemand moet het uitvoeren, Margreet. Ieder zijn taak, Pia. Ja. Mag ik jou eens wat vragen? De een beslist en de ander voert uit. Oh nee, dit is interessant. Wat wil je mij vragen, Pia? Ja, als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. Laat maar. Zo heeft het altijd gewerkt, en zo werkt het nog steeds. En als jij er op jouw manier problemen mee hebt, ja, dan... Uh, ik vind het heel moeilijk. Ik heb er geen problemen mee. En als ik nou eens op mijn manier zeg, uh, zoek het maar uit met je, met je besluiten... Pardon? Jij ja, ik ben tegen. Het is onzin. Ik geloof er niet in. Het is, het is niet waar. Ik, ik, ik, ik weet dat jij er soms zelfs ook niet voor 100% achter staat. Waar? achter? Ach, kom op, Margeet! Als ik dat zou zeggen, wat zou jij dan nou zeggen, hè op jouw manier? Wil je dit gesprek zo? Zal ik Elsa er even bij roepen? Elsa is er niet, die is direct naar huis gegaan. Hoe weet jij dat? Omdat ik Elsa met een van onze fantastische bedrijfsparaplu's het pand zag verlaten. Oh, en wat is er ineens mis met onze bedrijfsparaplu? Is die ook al niet goed? Oh, op! Zeg. Als jij denkt dat je op deze manier met mij kan ja, praten van rot op je. wat zei je daar? Ik verstond je wel. Als je weet wat ik zei, waar moet ik het dan herhalen? Hij zei bitch. heet? Jij ja, weet wat voor stapel ik op mijn bureau heb liggen. Je weet, je, dat weet je toch dat heeft een stapel op zijn bureau liggen, Pia. Ja, maar. Um, hoe, hoe komt het dan? Dat oh, dan moet jij toch ophouden? Pia, pia, pia! Ik, ik, ik! Jij kunt het echt alleen maar over jezelf hebben, is het niet? Jij zegt het. En je geeft het nog toe ook. Nou en? Nou en? Iedereen werkt hier hard mevrouwtje, jij niet alleen. Oh ja, en mevrouw, grote Grotebroek heeft het zo druk, die heeft wel drie agenda's. Denk jij nou echt dat mijn bedrijf daarmee is gediend? Waarmee? Zodra jij begint over jezelf tijdens een vergadering, over wat jij vindt. Nou, ik... Dan vergeet jij iets. Oh ja? Ja. En dan moet ik nu zeker gaan vragen wat dat is, wat wat? Het gaat helemaal niet om jou. Wat denk je nou? Dat er iemand, maar dan ook iemand, in dit gebouw, op dit moment, werkelijk geïnteresseerd is in wat jij denkt. Alsof iemand bij mijn bedrijf op de mening van Pia Piek zit te wachten. En jij dan? Hoe bedoel je Wat doe jij de hele dag? Jij weet niet wat vergaderen is. Jij kunt het niet eens. Vergaderen moet je kunnen, jij kan het niet. Alsof je van vergaderen zo moe wordt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat? Ik ben klaar. Ik heb helemaal geen zin meer om op deze manier met jou. Ik heb helemaal geen zin meer om op deze manier met jou. Als jij een officiële klacht hebt, hm? ja, dan lever je die maar in op papier. Ach, ja, mensen, ik kan geen papier meer zien. Waarom doe je nou ineens zo? Wat nou? Nou, zo. Misschien ruik jij wel. Oh. En uh, wat hangt er dan aan jou, kind? Pardon? Slijm, Pia. Ruim je het zelf even op? Nou moet jij eens naar mij luisteren. Ach, jij draait met ieder windje mee, meisje. Hm? Jij hebt niet eens door, hoe bang je voor jezelf. Oh, en jij dan? En jij dan? En maar roepen. Pia, kom eens bij me. Pia, heb je je mail al gelezen? Pia, waar was je gisteren? Waarom zit je niet op je plaats? Ik ben geen hond. Jij weet niet wat het is om ergens voor te staan. Oh nee? En als je misschien ongesteld moet worden, dan kun je het ook gewoon zeggen. Oh ja, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon naar huis! Ja, moet je doen. Dat meek mij aan ziek. Ja, goed zo. Ja, nou, je stopt die besluitjes van je maar in je... Ja. Je lost het zelf maar op! Ja, ga maar. Ik praat zo niet meer met jou. Ik ben geen debiel, je lijkt godverdomme wel een vent! Wat ik? Ik zeg, je lijkt wel een vent! Dit gesprek is over. Oh, en dat bepaal je? Ja! Dat bepaal ik. Oh, En weet jij waarom? Omdat ik daarvoor word betaald, Pia! Dat is mijn werk, daar word ik voor aangenomen en zo doe ik dat, omdat ik zo ben. Ik zit te slijmen bij Elsa. En jij dan? Zal ik nog een koffie voor je halen, Elsa? Kijk nou, je koffie is koud, Elsa. Goh, je ook zo'n geitenkaas, Elsa. Iedereen ziet dat toch? Je moet eens weten wat er over je gezegd wordt. Hoe je iedereen over je aan het praten is. Ja, dat weet je niet. En nu wil je dat ik het zeg. Je denkt toch niet dat ik gek ben? Maar weet je wat jouw probleem is? Dat kan je geen worst schelen. In mijn positie kun je niet met iedereen vriendinnen. zijn. En in mijn positie heb ik kost op mijn bakken energie om, om. om. Nou? Je luistert niet! Omdat jij niet zegt. Waarom heb ik altijd het gevoel dat er iets aan mij mankeert zodra ik binnen stap? Waarom word ik tot dood ziek van alle oh, grapjes iedere dag meer? Oh, waarom is die zo'n godvergeten? Geen kakte, kutsooi! Strek jouw rol op een zwarte van mijn Pia? Je hebt een probleem. Nee, Margriet, ik heb geen probleem. Ik heb hoofdpijn. En dan mag jij gaan nadenken hoe dat komt! Pia, blijf hier! Pia! Yeah, yeah. Jij ja, blijft zeker nog. Heb je het gehoord? Geet en Pia hebben elkaar geslagen op het toilet. Pia is schreeuwend naar huis gegaan. Ik vind het zo erg. Het gaat niet goed, Ivo. Het is zo jammer. Alles lijkt uit elkaar te vallen. Ik wou dat alles weer gewoon was. En het kan zo leuk zijn hier. Elsa moet gewoon zeggen wat ze van plan is. Want dit houdt niemand vol. Iedereen zit elkaar af te maken. Niemand weet hoe het verder moet. Misschien, misschien staan we over een jaar wel niet meer. Dat kan, stel je toch eens voor. Moet je er niet aan denken. Maar Bobby ging het ook niet goed. Wel, hij lacht wel de hele tijd. Maar hij is helemaal niet vrolijk. Hij heeft verteld over Medaillon. Waar hij gewerkt heeft. Oh, moet je toch voorstellen. Dan is hij na een half jaar ook weer weggegaan. Dat ging alleen maar over geld erg, hè? Hoe mensen met elkaar om kunnen gaan. Dan hebben wij hier het eigenlijk heel erg goed, hè? Boebi heeft drie maanden gewerkt zonder contract... Arme boebi. Kon je maar weer terugkomen. Nou ja. Hier wordt ook niemand nieuw weer aangenomen. Terwijl hij was hartstikke goed in zijn werk. Weet je? Willen we overleven? Dan moeten we veranderen. Dat is het hele proces volgens mij. De leiding moet weer leiding durven geven. En ik denk... Dat we beter op de kaart komen te staan als ze ons beperken. Persoonlijke conflicten zijn op dit moment geen uitdagingen. Daar liggen geen uitdagingen in. Broer, je kan wel conflict aangaan, je kunt wel discussies aangaan, maar het heeft niet zoveel zin. Je moet een beetje meebewegen. En ook dan, ook dan kan je de vraag stellen, waar gaat het nou eigenlijk over? Wie ligt er nou wakker van als wij morgen niet meer bestaan zou het nou echt iets uitmaken, behalve dan voor onszelf? Wat wij hier doen, is toch eigenlijk ook een beetje misbaar. Net als kunst. Moeilijk aan te tonen waar het voor dient. Maar toch. Als mijn bedrijf er niet meer zou zijn... zou het allemaal toch... Armer worden. Schraler. Minder. Nou. Ik ga naar huis. Maak jij het nu ook niet al te laat? Iedereen is al weg. Dag, Ivo. Keek naar mijn computer. Het scherm leek ineens heel klein. Het toetsenbord niet groter dan mijn hand. Het was nu al twee maanden geleden. dat Elsa Gorterschot Hagenaar hier voor het eerst binnenkwam. En zij had iedereen gesproken. Op het bureaublad van mijn computer las ik de namen één voor één. Ik sloot af. Ik voelde me niet goed. Een hevige hoofdpijn stak op. De gangen waren leeg. Iedereen was naar huis. Ik liep naar de kantine om de laatste lichten uit te doen. De deur van Elsa stond op een kier... Voorzichtig duwde ik de deur open In het fale licht van haar kamer zag ik niemand Of toch? Ik bleef staan En keek Greet Grotenbroek. Spreek het bericht in na de toon. Dag Margreet. Met Ernst. Je bent er niet. Um, ik wou even zeggen dat ik het heel erg vind van vanmiddag. Ik heb alles gehoord en uh, ik vind dat Pia veel te ver gaat. Ik weet ook niet wat ze aan het doen is en naar welke televisieprogramma's ze kijkt... maar het, het gaat niet goed met haar. Ik bedoel, je hoeft niet alles te zeggen wat je denkt en dan nog slaan ook... Nou ja, uh, <laughs> andere tijden, andere vormen moet je maar denken. Ik zie je morgen. Het ligt niet aan jou, Margeet. En ik vind dat je het geweldig doet. Dag. Heeft geluisterd naar Mijn Bedrijf, een vierdelige hoorspelserie van Bert Connerij. Met Joost spijkers echwald als Ivo Eigenraam, Nartan Meerlo als Pia Piek, Caroline van Houten als Margreet Grotenbroek, Isabella Chapelle als Bes, de telefoniste, Cas Enklaar als Ernst van Tongeren en Marcel Jonker als Boebi Verheul. Geluidsvormgeving. Jaap Vermeer, adviezen Piet Marsman, eindredactie Vincent van Merwijk. met dank aan Onno van der Stelt. Mijn bedrijf is een RVU Radiodrama-productie 2005. Volgende week in Mijn Bedrijf. zo nu en dan een algemeen ongenoegen dat proef ik dat proeft iedereen en dat is niet moeilijk om te proeven maar op het moment dat ik individueel ga praten dan blijkt iedereen toch wel enorm betrokken dan blijkt iedereen toch wel zijn werk heel erg leuk te vinden echt niet te overwegen om weg te gaan of wat dan ook geen stomme streek uit te halen misschien is het ook wel een teken van een cultuurtje hoor dat er geklaagd mag worden. Kan. Er zijn ook heel veel bedrijven waar niemand klaagt. Niet omdat ze zo tevreden zijn. Maar als je gaat klagen, dan heeft dat niet zo'n geweldige consequentie. Snap je? Je kan hier ook klagen. Op wat voor manier dan ook. Als het maar een beetje netjes blijft. Zo moet je het maar zien. Klagen mag. Iedereen, behalve ik, directeurs klagen niet in het openbaar. Nou ja, ik hou van moeilijke omstandigheden, dus dat komt dan wel weer goed uit. Ik voel me goed in situaties waarbij het erop aankomt. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Het is moeilijk om om, om te gaan met veranderende omstandigheden... ...om met minder geld dat een andere manier van denken vergt over je bezit. Allemaal heel moedig. Dus, als mensen klagen, geeft het aan dat er betrokkenheid is. Klagen en kankeren zijn altijd nog een teken van betrokkenheid. Hè? Als mensen niks meer van zich laten horen en je ziet ze niet meer... ...dat is veel ernstiger. Want dan... ...zijn ze dus afgehaakt. Klagers hebben geen nood. Als directeur ben ik natuurlijk ook bang. Soms. Ergens. Dat kan haast niet anders. Ben ik niet voor aangenomen... ...om bang te zijn, maar toch. Angst hou je niet tegen. Gaat overal dwars doorheen, snap je? En ik heb ook wel ideeën en een visie en zomaar. We hebben allemaal met de buitenwereld te maken. En daar rommelt het. En mijn bedrijf rommelt mee. Of we willen of niet. zover uh, Mijn Bedrijf deel 3 en dus al een uh, vlagje van uh, deel 4. Geschreven wordt al, en geregisseerd door Bert Kommerij. Met dank aan de RVU in de tijd en nu dus de NTR. Ja, alsof Bert jaren op kantoor heeft gewerkt, vind ik. Ja, toch? Het zijn allemaal zulke levende personages. Je herkent ze stuk voor stuk. Komt ook wel door de goede vertolkers, hè, zoals Cas Enklaar. Als die Ernst van Tongeren en Leni Brederveld. U hoort daar net nog als Elsa Gortterschort Hagenaar. Ja, maar ook de anderen zijn goed, hoor. Um, en ik vind het ook uh, zo tijdloos, want dit is dus alweer uit... Wat is het? 2004? Nou, ik weet niet meer precies. Maar ik bedoel, het had net zo goed uh, vandaag gemaakt kunnen zijn, toch? Qua tekst. Um, we spelen weer even leentjebuur leentje buur bij de KRO-collega's van De Ochtend van Vier. Want die hebben iedere dinsdagmorgen tegen 9 uur het genoegen... om uh, A.L. Snijders... Uh, uh, qua geluid op bezoek te krijgen. En het begint dan altijd wat, uh, met wat gekeuvel... Uh, tussen presentator uh, Margriet Vromans en de heer Snijders. Of met Mieke van der Wij, zoals nu afgelopen dinsdag het geval was... Uh, de eerste dag van de echte sneeuw. Het is tijd voor het ZKV, het zeer korte verhaal van A.L. Snijders. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Mieke. Oh. Hoe? Is ja, ik vond het ook... Uh... Op Arvo pert uh, ja, lijken. Een beetje ja. minimach. Ik dacht, het is wel lekker in de ochtend. Maar ja. Ja, maar ja, wat? Ik nou ja, vond er het zijn goed, goed, altijd mensen. Ja, ik vond het ja. ook goed. Maar, hier oh, okay. de... maar ja. anderen zeggen dan weer ja, Vivaldi. Dat is toch echt mooier. Het ongelukkige mooier. Maar goed, ik vind het ook goed dat je dit af en toe uh, laat horen. Bart. Ja, ik ook. Ja. Dus ik ben het eens met de muziekman van de. Uh, van het programma. Frank de Munnik, ja. Frank de Munnik, ja. En dan nu de vraag: hoe is het met u? <laughs> nou, dat is maar één woord, hè? Sneeuw. Dat is hier heel weinig, maar ik uh, zit erop te wachten, want ik, ik hoor zulke fantastische berichten uit het mm -hmm. westen dat het één grote stilstaande automobielplaats is geworden, hè. Ja. <laughs> nou, die mensen hebben in ieder geval een vrij uitzicht. Die daar ja. stilstaan in de auto, alhoewel ze daar natuurlijk wel van balen, denk ik. Want... Denk ik ook, ja. En het is jammer, dus daar bij uh, u daar op dat uh, vrije platteland... al ligt maar een miniem laagje, begrijp ik? Ja, hier is er nog heel weinig, van gisteren eigenlijk, maar een millimeter. Maar het komt hier, ja. als ik de buienradar goed begrijp. Ja, nou goed, dat is dan nog even afwachten. Maar het is hier prachtig. En bijvoorbeeld vanmorgen vroeg, toen ik om zes uh, uur de deur uitstapte... toen ja. was zelfs de Amsterdamse grachten dat was helemaal... Nog niet gestrooid. Dus dat is wel bijzonder, dat je dan helemaal ja. gewoon over die witte sneeuw kan rijden. Ja, ja, ja. Ja, ik vond het een ervaring. Ik zou het wel fantastisch gevonden hebben als je met de slee was gekomen. Ja. ja, maar ik weet niet of ik dan op tijd was geweest nee, hier om zeven uur. Nee, zeker niet op tijd ja, geweest. Ja, maar. maar het is, ja, goed. Dan hebben we het verhaal. Gaat het ook over sneeuw? Uh, even kijken, ik geloof. Uh, nou ja, het gaat over uh, Japanse, uh, ja, dat staat er niet in, maar vooral die Japanse houtblokken, houtsneden en zo. En die, eh, nou ja, die hebben heel vaak die besneeuwde toppen, hè? Ja. Hokusai en zo. Ja, ja. nou, oh. dat vind ik een fantastische kronkel. Oh. Hoe, toch ja, okay. die, hoe je toch bij die sneeuw gekomen bent. Ja, nou, jij blijven. wil me er hebben ja. en dat doe ik mijn best. Ja, nee, dat, dat is ook gelukt, sorry. Oké, ja. oké, okay. okay. kronkel. Ja, nou, ik lees deze kronkel voor, goed? Ja. Oké. Okay. Uh, hij heet Oekiyue. Over de reis die ik in 1957 met de oude Land Rover van mijn vader door Afrika maakte, kan ik veel vertellen, maar ik beperk me tot Oekiyue. Altijd als ik de auto op een vlot of pond moest zetten, werd ik bevangen door een sterk besef van vergeefsheid. Ik wilde mijn reis beëindigen. Ik wilde niet terug naar huis, dat was het niet. Het was geen heimwee. Ik wilde hem beëindigen. Ik wilde de auto en mijn gedachten stilzetten. Op de zanderige oevers stonden altijd veel mensen. Ze keken naar wat kwam en ging, maar reisden zelf niet. Ze veroorzaakten de malaise in mijn hoofd. Ik wilde kijken naar de reis. Ik wilde niet reizen. In de buurt van Dar es Salaam sprak ik een Japanner die het me uitlegde. Hij zei, het is ukiyo -we. Dit stukje las ik zaterdagmiddag voor in de steendrukkerij Amsterdam aan de Lauriergracht. Expositie van prenten van Theo Eissens. Raoul van der Weide improviseerde op zijn contrabas uit 1795... Ik probeerde het me voor te stellen, een contrabas uit 1795. Was dat echt gebeurd? Bestond de wereld toen al? Toen ik ukiyo voorlas, realiseerde ik me... dat ik de betekenis van dit woord vergeten was. Ik had het op willen zoeken, maar ook dat was ik vergeten. Ik vroeg of iemand uit het publiek me kon helpen. In de pauze kwam er een man naar me toe... die vertelde dat het een begrip uit het Japanse boeddhisme is... Het vluchtige karakter van de werkelijkheid. Het waren ook de prenten van de flietende wereld. Het verbaasde me niet dat in dit prentengezelschap deze kennis niet verborgen bleef. Ik liep even naar buiten. Het was donker geworden. De Lauriergracht lag er stil bij. Het voorlicht. Ik dacht aan het paard dat geen stof opwerpt en geen sporen achterlaat. Lieve luisteraars, ik vind het eigenlijk uh, dat ik dit niet meer kan uitzenden. Wat is dat? Ruis is dat, hè? Dat, is, en, en dat is bij, bij gesproken woord niet zo erg, Maar bij klassieke muziek vind ik dat wel heel erg storend. Maar ja, misschien heeft u er geen last van. Laat het me even weten op als je het echt erg vindt, dan, uh, ga, dan gooi ik het eruit. Want ik kan het krijgen, kennelijk niet beter uh, krijgen. Nou ja, goed. Uh, ik ga iets anders draaien. Uh, mijn zoon die kwam aanzetten met een Ben Pierce... die een nummer van Anthony Hamilton geremixed had. Nou, uh, luister eerst even naar het origineel. Dat is uit 2005. Heet Cornbread Fish and Colored Greens. Dat is van het album uh, Coming From Where I'm From. En daarna dan die remix, de clubversie. En het nummer heet dan What I Might Do. What it had to be when I heard you say what you said to me to every dude in sight. Looked like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back peeping you out the way you act. Every string attached, getting out of line and I'm making you back in your place. All is well and all is cool. Stay in your place, don't be no fool. We'll get along, alright. You look like the type that would we'll try to fight. Best off been a friend to me You don't want to offend me Better play it cool Don't know what I might do Cornbread fish and collard grapes I got what you need If you want me Cause I'm a pimp girl If you want me Cornbread and collard grapes I got what you, need. what you need If you want me I can knock you, well. you want I can it. get you some cherry, girl Now tell me, do you really think You can walk around like your shit don't stink I'm only you I'm only Oh you. baby girl, I'm only you I'm watching you girl. Take it slow, change the speed If it's food for thought that you really need Better state your claim Get rid of it, stay in your lane, stop swerving Take a seat, sit in the back I don't appreciate the way you act You need to fix yourself Hurry up and go take yourself Thank you, nothing won't die. Everything's gonna pass you back. You don't rising up, rising up, stop pressing on love. Come bring this to God, God I got what you need. If, if you, you want me, cause I'm a pimp. babe. If bear. you want me, cause it. I'm a pimp. babe. If bring this to I, I wanna like I get it. Yeah, you need. If girl. you want me, cause I'm a pimp. girl. If, yeah. I if I it, I want you want me, put the juice in Jerry's, What you need If you want oh, yeah, me If you want me I, I can clap I'll be with you I'll I got what you need If you want me like want it, get, it. It, get it, get it, get it Tips, If you want me, I'm a competition. Wow, the way you act, every string of that. Getting out of line, I'm making you back in your place. Yeah. All is well and all is good. Stay in your place, don't be no fool, but get along right. You look like the type of would drive bite. Mm -hmm. Best off been a friend to me. You don't want the oven, me Better play it cool. Don't know what I might do. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Do every do inside. Look like you're working up an appetite. Other night, you it. And I just sat at the back, keeping you out the way you act. It was strange that getting out of line, I'm making you back.